omdat de CDA-fractie tot middernacht praten over hoe de koers zou moeten zijn die de partij zou moeten voeren bij de formatie. Om twaalf uur gaat het interne beraad verder. De onderhandelaars Klink en Verhagen zouden het oneens zijn. Klink zou willen stoppen met de formatiebesprekingen. Omdat hij net als veel andere CDA-prominenten, te veel bezwaren zou hebben tegen samenwerking met de PVV. Met een speech vanuit het Witte Huis heeft president Obama officieel de aanvalsmissie in Irak afgesloten. Zijn aandacht ligt nu vooral bij het herstel van de haperende Amerikaanse economie, zei hij. De oorlog in Irak heeft de Amerikanen bijna 1000 miljard dollar gekost en bijna half duizend Amerikanen zijn omgekomen. Er blijven 50.000 militairen in Irak om het leger te assisteren en op te leiden. De postzegels worden op 1 januari duurder. TNT Post verhoogt het standaardtarief voor briefpost tot 20 gram met 2 cent naar 46 cent. De vorige tariefverhoging was in 2007. Toen ging het tarief in één keer met 5 cent omhoog naar 44 cent. Door de overstromingen in Pakistan zijn veel achtergebleven landmijnen op drift geraakt. Ze komen terecht in gebieden die eerder mijnen vrij waren verklaard. Het Rode Kruis waarschuwt de Pakistanen voor de mijnen. Die komen bloot te liggen als het waterpeil daalt... Op verschillende plekken zijn er ongelukken gebeurd. Hoeveel ontplofte mijnen er nog in Pakistan liggen, dat weet het Rode Kruis niet. De Belgische senator Kim Gijbels is opgestapt omdat ze betrokken is bij een drugzaak in Thailand. Meer details over de drugsaffaire zijn niet bekendgemaakt. De 28-jarige Gijbels van de Vlaamse nationalistische NVA was populair. Ze kreeg bij de federale verkiezingen in juni meer dan 40.000 voorkeurstemmen. Het weer, vooral in het westen zonnig, in het oosten meer bewolking en een enkele bui, tot ongeveer 19 graden. Morgen en vrijdag meer wolken en in het oosten kans op een bui. Dit was de.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee Zandvoort, een zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Vrijdagavond live. vaak naar 7MJS yes luistert, weet wellicht dat ik een, als een soort hobby van bepaalde nummers zoveel mogelijk gevarieerde opnamen verzamel. En dat deed ik ook met het net gedraaide en zo overbekende My Funny Valentine. Een song uit 1937 van Rogers Hart, geschreven voor de musical Babes in Arms. De zwoele uitvoering die we zojuist hoorden kwam uit de toeter van tenore saxofonist Ben Webster. Er zijn natuurlijk ook ontelbare gezongen versies van My Funny Valentine. En vanavond laat de Engelse zangeres en actrice Dame Cleo, ofwel Cleo Lane, horen hoe volgens haar deze song moet klinken. My funny valentine your figure yeah. me. Het was soepele swing uit 1958, When Your Lover Has Gone, gespeeld door een aantal jazzgroten: Jerry Milliken, bariton sax, Stan Getz tenor, Harry Sweet Edison trompet, Oscar Peterson piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown bass en Louis Belzon op de drums. Beëingebracht door de Amerikaanse jazz en producer Norman Granz. Zandvoort heeft ook een jazzpromoter, in de persoon van Hans Rijmers. Samen met Erik Timmermans zorgt hij in de winter voor een jazzvolle invulling in gebouwde krocht. En ook aan het jazzfeest wat morgen begint, draagt hij vele stenen bij. Voor morgenavond staat het tenorbeest Hans Dulver als afsluiting van Behind the Beats op het podium. En... Uh, dus ik moet eventjes een cd'tje geven aan mijn jockey, want dat waren we vergeten in de paniek. Uh, doodje gaat nu op nummer 4, uh, Roy. Dankjewel. Hans Dolfer dus, die gaat uh, de, uh, optreden als uh, slot van dit uh, YesFace op het uh, Gashuisplein. Vanavond dat was een voorproefje. Hans Dolfer en de Pericles met Playing in the Yard. After all, it doesn't seem so long Gisteren vertelde ik al dat multitalent Lionel Hampton soms ook als platenproducer optrad. Dan nodigde hij een collega uit om in de studio samen wat moois te maken. En dat deed hij ook met de bariton Jerry Mulliken. En met hem bracht hij deze ode aan een trouw lid van de Duke Ellington Band. A Song for Johnny Hodges. Even een verzoekje. Al Garner. De pianist die eigenlijk geen noot kon lezen, maar elke melodie kon spelen en van elke song een eigen concertje maakte. Elle Garner met Exactly Like You. een heel andere pianist die ook voortreffelijk kan zingen Leanne Crawl met One Eye Old to Dream een song van uh, Sigmund Romberg en Oscar Hammerstein voor het uit 1935 daterende film The Night Is Young even een stukje romantiek uit de tenorsax van Stan Getz een mooie song van Jimmy Dorsey I'm glad there is you of my love. Till I find that he Dream, Gezongen door Sarah Vaughan. Ik zei het al eerder, de tennoorsaxfinis Hans Dulver is morgenavond de slotact op het jazzfeest Hij heeft ook opname gemaakt met zijn dochter Candy die ook de tennoorsax bespeelt Luister naar uh, dochter en vader in het wat mystieke Indian Vibes Dat was de Amerikaanse jazzpianiste Mary Lou Williams. Die leefde van 1910 tot 1981 en honderden muziekstukken en arrangementen heeft geschreven. Dit was echter afkomstig uit de negen opera Porky and Bess van de Gershwin Brothers, een bijna klassieke uitvoering van It ain't necessarily so. Misschien is het nu tijd om het dorp in te gaan en te gaan genieten van jazz yes Behind the Bar in de plaatselijke lokalen. Zoals Lils McIntosh in Café Oomstee, Adam Spoor met Spoor 5 in Café Alex op het Gasthuisplein, Ruud Jansen in Café 4 in de Halterstraat, het mainstream combo van Ger Groenendaal in Grand Café XL op het Kerkplein, de Arthur Ebeling Band bij Lauren en Hardy in de Halterstraat, de Evert Scholten bent bij de Jenks en de niks in de lampstraal.